12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Deadline nadert voor Cyprus. Oud-president Musharraf terug in Pakistan. En lokaal 10 centimeter sneeuw in het zuiden van Nederland. Het weer, de sneeuwbuien die trekken in het zuiden de komende uren weg. In het midden en noorden af en toe zon en de middagtemperatuur iets boven het vriespunt met een vrij krachtige oostenwind. En die pas vannacht afneemt. Morgen vrij zonnig en droog en 3 graden. Het is een van de kleinste lidstaten van de EU, maar het land eist al dagen alle aandacht op van Europese leiders, Cyprus. Vandaag is in Brussel een cruciale dag. De Cypriotische regering onderhandelt verder met de trojka van EU, IMF en DCB. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, de tijd begint te dringen. Ja, zeer delicaat, zo omschreef de president van Cyprus gisteren nog... de onderhandelingen die hij nu voert met de Europese geldschieters...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 de spaarders op het eiland te treffen, maar dan worden het alleen de grote spaarders. Hoeveel die precies moeten gaan betalen eenmalig, dat is nog niet bekend. En Brussel zegt op zich eh, dat Cyprus steun verdient hè, als lid van de Europese familie. Maar hoeveel geduld heeft de EU eigenlijk nog?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 En anders, ja, dan loopt het weer op een mislukking uit. En dan dreigt een exit uit de euro. En dat wil iedereen natuurlijk voorkomen. Dankjewel, Tijn. Correspondent Tijn Sadeh. De Pakistanse oud-president Musharraf is terug in Pakistan. Zijn vliegtuig landde vanochtend in de havenstad Karachi. Musharraf leefde de afgelopen tijd in ballingschap in Dubai. Maar nu komt hij dus terug om mee te gaan doen aan de parlementsverkiezingen. Correspondent Lucas Waagmeester. Musharraf is net naar buiten gekomen. Hoe ging dat? Ja, daverend hè, door de mensen die er waren, tenminste. Want het is hier niet heel druk. Uh, zeker niet voor Pakistanse begrippen. Meestal zijn dit soort bijeenkomsten gigantisch. Uh, deze man die roept wel wat nostalgie op, maar vandaag bewijst wel. Hè, er zijn maar uh, eigenlijk heel weinig Pakistanen die nog echt in hem geloven. Uh, de boel is ook bewust klein gehouden vanwege de veiligheid. Hè, een epische toespraak in het centrum van de stad, dat zat er echt niet in. Dit zijn precies de momenten. Waarop er bommen afgaan in Pakistan, Musharraf heeft ontzettend veel bedreigingen, heel veel vijanden. Uh, dus hij is terug in zijn vaderland, uh, maar hè, de oud-president uh, die zal echt uh, nu via een achterdeur gaan vertrekken en, uh, en gaan proberen zichzelf uh, in veiligheid te brengen op, uh, op zijn eigen bodem. Musharraf terug in zijn vaderland zeg je, om mee te gaan doen aan die parlementsverkiezingen, eh, maakt hij überhaupt een kans? Ja, de mensen die hem steunen, die, uh, die prijzen hem vooral vanwege zijn, de economische voorspoed hè, tijdens zijn regeerperiode. Zij dus verwachten stevig leiderschap. Hè. Ze zien Musharraf echt als de krachtige leider die durft op over de belangen van Pakistan en de rest van de wereld. Hij, hij wordt echt een beetje gezien als een messias door die mensen. Hè. De believers, die, die geloven echt in een dagelijks uitslag op 11 mei. De verkiezingen, die zijn... Dat, dat, ...dat heel Pakistan aan het wachten is tot deze man terugkomt. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je het vandaag ook zo ziet... ...zijn basis is ontzettend dun. Uh, er zal echt heel veel moeten gebeuren. Wil Jarraf op 11 mei uh, een grote uitslag halen. Correspondent Lucas Wagemeester. Experts van de Britse politie... ...doorzoeken het huis van de Russische zakenman Boris Beresovsky ...die gisteren dood werd gevonden. Wordt gezocht naar onder meer chemicaliën, gif en nucleair materiaal... Het lichaam van Berezovski blijft in het huis liggen... zolang de politie daar onderzoek doet. Volgens de Russische advocaat van Berezovski was hij depressief. Russische media speculeren dat hij zelfmoord heeft gepleegd... maar in Engeland wordt ook rekening gehouden met moord. De 67-jarige Beresowski was een van de felste... en prominentste critici van president Poetin. Hij was bevriend met een ex-KGB-agent... die in 2006 in Londen door vergiftiging om het leven kwam. In het zuidwesten van Nederland en in Limburg is lokaal tot 10 centimeter sneeuw gevallen. In Maastricht werd het wit en ook in Zeeland viel aardig wat. De AWB waarschuwt voor spiegelgladde wegen. Ook in België, in de regio Antwerpen en in het oosten van Vlaanderen is lokaal bijna 10 centimeter sneeuw gevallen. En ook daar wordt gewaarschuwd voor gladheid. Wordt afgeraden om de weg op te gaan. Sport. De slotdag van de wereldkampioenschappen afstand de schaatsen in Sochi is begonnen. De vrouwen rijden de eerste 500 meter. Sebastiaan Timmerman, eh, bij de mannen mogen we zeker een medaille verwachten. Bij de vrouwen ligt dat wat moeilijker, hè, denk ik. Ja, vorig jaar behaalde Thijsje Oenema weliswaar de bronzen medaille. Maar inderdaad, de concurrentie is hevig voor bijvoorbeeld Thijsje Oenema. Die vandaag ook weer meedoet. En in de eerste serie, 500 meter, rijden we al twee keren. Uh, het straks in de negende rit opneemt tegen een andere Nederlandse Margot Boer. Die ik dit seizoen op de 500 meter niet echt spetterend vind. En de derde Nederlandse is Laurine van Riesen. Die gisteren met de elfde plaats op de 1000 meter teleurstelde. Tegenviel. En dat betekent dat we het dus vooral uh, zullen moeten gaan hebben. Denk ik zo op voorhand van Thijsje Oenema, de grootste concurrenten... komen bijvoorbeeld uit Korea. sang Lee, de Olympisch kampioene. Jenny Wolf uit Duitsland, die in ereveen anderhalve week geleden wel weer een goede indruk maakte. Bij Jing Wang uit China is erg goed. Olga Vatkulina, die al de wereldtitel pakte op de 1000 meter. De Russin is een van de favorieten. En misschien toch ook wel Heather Richardson... de Amerikaanse wereldkampioene sprint. Grote afwezige op deze 500 meter. Bij de vrouw is de geblesseerde Ying Yu. Zij gaat dus geen medaille behalen, sowieso. Misschien Thijsje Oenema... Net als vorig jaar wel. Sebastian Timmerman, en we horen je zo meteen in de perstribune... van Omroep Max ook natuurlijk. De Grand Prix Formule 1 van Maleisië finishte ruim een uur geleden. Winnaar was niet echt verrassend, regerend wereldkampioen Sebastian Vettel. Maar het werd wel een overwinning met een verhaal, Louis Dekker. Ja, dat kun je wel zeggen, want uh, het werd pas na de race duidelijk hoe dit allemaal gegaan is. Webber was koploper, zijn teamgenoot Vettel reed tweede. Er was intern in het team met elkaar overleg... jongens, een 1-2 is prachtig, doe normaal, doe rustig aan. Hold position heet dat dan in het Engels. En Vettel heeft zich daar niet aan gehouden. Heeft Webber, terwijl Weber niet dacht dat hij nog zou worden aangevallen... te grazen genomen. De eerste plaats als het ware afgepakt. En nu is de discussie wereldwijd... heeft Vettel daarmee gedaan wat een racer altijd moet doen... namelijk vechten voor een koppositie. Of heeft hij hiermee... Misschien op termijn wel zijn eigen glazen ingegooid. Hoe dan ook de verhoudingen in het team zijn verstoord. Webber is zeer geïrriteerd. Weet tegelijkertijd ook dat hij nu echt voor de buitenwacht de tweede rijder is. En dat kennelijk alles in het team toch om Vettel draait. Maar aan het begin van het seizoen is dat binnen een team nooit prettig als het seizoen zo start. Vettel dus de winnaar, maar zeer controversieel omstreden. laatste woord is er nog niet over gezegd. Webber, met, ja, de boer met kiespijn. Tweede, Hamilton werd derde voor Mercedes. En Guido van der Garde, de Nederlander, reed weer de race uit. Werd vijftiende, dat is niet laatste, maar één laatste. En heeft eigenlijk geen fout gemaakt en een redelijk optimaal, sorry, optimaal resultaat behaald. En het teamgenoot, dat is ook wel belangrijk in dit geval. Ja, ja dat, dat, dat, dat is dan weer jammer hè. Die was één plekje beter. Ja, dat is jammer. Dankjewel, Louis Dekker. Vitesse spits Wilfried Boni... ...stapt komende zomer mogelijk over naar West Ham United. Volgens Engelse media wordt er onderhandeld over een transfer... ...en zou West Ham zo'n 18 miljoen euro willen betalen voor Boni. Vitesse laat echter weten dat zich nog geen club... ...zich officieel heeft gemeld voor de Ivoriaan. Boni maakte dit seizoen in de Eredivisie al 26 doelpunten voor Vitesse. Nog één keer deze verkeersinformatie hoor ik. En ik laat me verrassen wie er zit. Uh, mijn naam is Herman de Hart ja, en ik heb uh, verkeersinformatie <laughs> okay. op de A4. Uh, Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Vijf auto's op elkaar. Tussen het ringvaart, aquaduct en knopend hoek staat twee kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Nog één keer de hoofdpunten. Deadline nadert voor Cyprus. Oud-president Musharraf terug in Pakistan. En lokaal 10 centimeter sneeuw in zuiden van Nederland.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 En 150 klanten per tankstation kunnen tanken voor 1,50 per liter. Diesel 1,30. Bent u een van die 150? Kijk nu op tango150.nl. Tango. Iedereen goedkoper tanken. Korting op basis van de adviesprijs. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. Aan de high-end, hier over de sterren? Ja, het is een goed stel hoor. De peerstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de peerstribune, waarin we terugkijken op de afgelopen media- sportweek. En natuurlijk ook vooruit, wat is er op dat gebied voorhanden? Normaal tussen 12 en 1 een gast uit de media. Tussen 1 en 2 iemand uit de sportwereld. Maar vandaag wordt er veel geschakeld met uh, Sochi. De wereldkampioenschappen afstanden zijn aan de gang. 500 meter dames. Wij wachten op de entree van onze troef Laurien van Riessen. Zometeen uh, dus één gast. En uh, van harte welkom Ben van den Burg. Ja, Goedemiddag. bedankt. Goedemiddag. Ja, jij volgt dat schaatsen natuurlijk als oud schaatser op de voet. Ja, ik, ik, ik, ik volg het intensief. En dat doe ik al jaren. En ik blijf het ook heel erg mooi vinden. Dan zeggen mensen, dan zijn dat met twee, drie ritten echt, echt heel mooi. Maar ik, dus daarnet zagen we Hessen, gewoon een Duitser, die heel snel opent. Maar dan zie ik haar een bocht rijden. Dan heb ik toch van, wow, wat mooi. Ja, schoonheid. Ja. Straks meer, lange baan schaatser dus. Tegenwoordig schrijft hij boeken, presenteert hij radio en tv-programma's. En nog veel meer dingen heeft hij om handen. TV-Rust de Centrum natuurlijk, met Cassie kijken. Waarover om? Ja, op de schaatsbaan is het fris, buiten is het meer dan fris. En ook op de buis was het deze week allemaal ja, erg fris. Tenminste, er werd bij een hoop programma's een frisse start gemaakt. Alhoewel fris, daarover straks in kassie kijken. Vliegende kip Zul van der Wart, waar ben jij, Zul? Ik ben bij het Nederlands zelf dan bij Oranje en dan praat ik zo meteen met de Jonathan Koesman. Want sinds vrijdag is hij officieel voetbal Nederlander. En hoe dat allemaal zit, gaan we zo meteen horen. Dus zometeen Jonathan de Koesman. Vragen aan Ben van den Burg, deperstribune.nl. Twitter en mag ook hashtag Perstribune. Laurien van Rissen Tot twee uur, de Perstribune. Max. Laurien komt eraan. Sebastian Timmerman in Sochi staat klaar in de buitenbaan. We zijn toegekomen aan de zevende rit van de eerste serie, 500 meter. 500 meter die je altijd twee keer rijdt, altijd twee keer gereden wordt. Niet alleen op een WK-sprint, maar ook op de WK-afstanden. Zodat iedereen een keer de laatste binnenbocht heeft gehad. En iedereen een keer de laatste buitenbocht heeft gehad. En de omstandigheden wat dat betreft voor alle schaatsers hetzelfde zijn. Laurine van Riesen in deze zevende rit in de wetenschap, dat Yekaterina Aidova uit Kazachstan met 38.49 de snelste tijd op haar naven heeft staan. En dat Judith Hesse uit Duitsland die zo'n mooie bocht reed volgens Ben van den Burg. Samen met Makitsuji op de tweede plaats staat. Nou, nu Van Riese heeft wat goed te maken naar gisteren. Elfde op de duizend meter. Dat viel tegen tegen de Japanse Sumiyoshi. Van Riese opent goed. 10.48. En nu eens kijken of ze de goede volle, de goede, de volle ronde ook goed doorkomt. De eerste bocht gaat aardig goed. Want het verschil met de Japanse op de kruising is niet al te groot. Maar een meter of vijf, zes nog. Daar komt Van Riese richting de Japanse toegeschaatst. Die moet ze kunnen gaan pakken als ze de tweede bocht goed doorkomt. En dat is de binnenbocht voor Lorine. Van Inderdaad, ze is voorbij al gegaan aan Miyako Sumiyoshi. Maar komt van Riesen ook in de buurt van de 38-49 van Eidova? Dat zou moeten kunnen. Dat zou moeten kunnen. Nee, net niet. Ze komt er net niet onder. 38-53 is de voorlopig tweede tijd voor Laurine van Riesen. Na zeven ritten van de 12. op de 500 meter bij de vrouwen. Maar we krijgen nog Thijsje Oenema natuurlijk en Margot Boer. Een uh, rit uh, na... Nee, twee ritten na deze. Uh, ben van den Burg. Ben, waar komt jouw liefde voor het schaatsen vandaan? Want je sprak net over de schoonheid waarmee iemand een bocht rijdt. Ja, dat is ongelooflijk. Maar nee, het komt van... Ik kom uh, tussen Delft en Den Haag. Had je een sloot bij mijn ouders. En, en daar lag in 1976 ijs. En ja, daar ging ik schaatsen. En mijn eerste ervaring was dat ik de kunstschaatsen van mijn zus had en dat lukte niet. En ik deed die schaatsen, die gooide ik op de weg. En ik zei: Ik ga nooit meer schaatsen. Dus dat was mijn eerste ervaring. Maar later toen dacht ik: Ja, dat je zo goed kan glijden op ijs. Ja. Geweldig. En wanneer dacht jij: Ik, ik kan topschaatsen worden? Oh, dat had ik al vrij snel. Op, op, op, ik ging op mijn twaalfde op schaatsen... en op mijn veertiende dacht ik van... Nou, dit, wordt, dit, wordt, dit wordt echt heel erg goed. Ja, maar goed, wat, wat gebeurt er dan met je? Ligt dat aan de tijd die je, die je nee. neerzet... of de manier waarop je rijdt? Nou, nee, dat ik, dat, ik zit een beetje te overdrijven. Maar ik, had ja. wel, ik, ik wil... Ik, ik wil dat heel goed leren. Dat vond ik mooi. Weet je, je hebt een, kijk, schaatsen is heel erg moeilijk. Want het is en technisch en kracht. En Alles moet je combineren. Het is niet zomaar een sport. Het is een, en die combinatie maakt het lastig. En omdat ik dacht, van ik, ga, ik wil dit nou eens heel erg goed leren. En je bent nooit uitgeleerd met schaatsen. Het kan altijd beter. Dat vind ik ook zo mooi. Omdat dat materiaal zich vernieuwt. En, uh, ja, maar en, ook, en, en de de ja, ja. Joh, ook de fysiognomie. Ja, ook dus de slag. Weet je, het is heel vervelend als je dingen doet die af zijn. Dat is heel, heel flauw. Maar schaatsen moet altijd beter. Een bocht kan altijd beter. Maar dat beten. geldt toch voor alle, alle topsporten die je beoefent. Ik bedoel, in het wielrennen kan alles beter. In, ja, ja oké, okay, maar gooi je met. Na, dus met voetbal, weet je, wel, win je gewoon. Weet je, had je wedstrijd beter gekund, maar dan ben je blij. Want kijk, de kern van voetbal is: je moet van je tegenstander winnen. Ja. Nou ja, en met schaatsen is de kern. Je moet van jezelf winnen en je moet zelf sneller gaan. En met darten, als je de hele tijd je handen ten eten gooit. Ja, dan heb je je handen ten eten gegooid. Boe, perfect. Dus de, de, de, de moeilijkheidsgraad van het schaatsen is wel extra mooi hoor. Ja, en je, en je bent voortdurend op zoek natuurlijk naar scherpere tijden. Is dat is de dat drijfveer? Nou. Ja. ja, nou niet helemaal hoor. Het is, uh, uh, wat, of moeten we... Naar... Nou zullen we Sebastiaan ja, even aan het woord laten. Ja, want Thijsje uh, Oenema mag ook Sebastiaan. Twee uh, Nederlandse vrouwen, twee ploeggenoten uit de Ligaploeg. De ploeg van Marianne Timmer en uh, de assistent van Marianne Timmer, Desley Hill... Die afkomstig is van het inline skaten, Daar al heel veel titels heeft behaald, ook als coach. En daardoor ook dat inline skaten een beetje doorvoerde afgelopen zomer in de trainingen van de Liga ploeg. En Thijsje Unema. verklaarde dit seizoen toch wel een paar keer dat ze daar veel aan heeft gehad bij haar bochten. Unema vorig seizoen, dus derde op de wereldkampioenschappen in Heerenveen... toen. Achter Sangwali, de Koreaanse en Jingyu. yu is er dus nu niet bij. Unema start nu in de binnenbaan. De langere Margo Boer. Dit seizoen niet zo heel erg spettig. Op de 500 meter start in de buitenbaan. Boer stond één keer op het podium. Maar voor de rest was het toch een middenmotor in de wereldbekers. Oenema opent in 10.48, 10.64 voor uh, Margo Boer. Dat zouden we graag een tiende van de seconde toch sneller zien bij Margo Boer. Die op de kruising kijkt naar haar ploegenoten. En daar zit dan zo'n tien meter tussen. In het voordeel van Thijs Joenema. die meer snelheid houdt. Want ze gaan met nagenoeg hetzelfde verschil de tweede bocht in. Buitenbocht nu voor Oenema. Boer komt er in de binnenbaan ook niet bij haar te pas. Thijs Joenema gaat, zoals we eerlijk gezegd... Ook we verwacht, deze rit winnen. 38-49 is het te kloppen. Tijd van Eidervaan. Hier komt een 38-16. 38-16. Goede tijd voor uh, Thijsje Oenema. Deze 38-16. Zij gaat daarmee dus nu aan de leiding. Margot Boer. 38-72. Dat is de negende tijd. Drie ritten nog te gaan in deze eerste serie. 500 meter vrouwen. Waar Thijsje Oenema dus nu de macht heeft gegrepen. 38-16. Ben van der Burg, nooit uitgeleerd bij, bij het schaatsen. Maar waar haal je nu nog het plezier vandaan om hier naar te kijken? Behalve die mooie bocht. Oh, dat is heel erg van. Ja, mooie bocht. Maar ook bijvoorbeeld zie ik Thijsje Oenema... en denk ik sluit iets beter. Dus constant probeer je ook. Zie ik je je te, te bedenken van hoe het nog beter, nog sneller zou kunnen. En dat zie ik dus bij iedereen. En zelden zie je van. Oh, dit is. Soms wel, maar zelf, dit is helemaal top. Dus zelfs bij Thijsje, ik vond het een goede rit. Maar toch, toch iets te haast. weet je, wat zij zelf natuurlijk ook zou hebben. Van, oh, altijd moet het beter. Ja, altijd beter, uh, maar het is kennis die je nu verspreidt. Laten we zeggen, niet uh, aan de dames zelf, want dat doe je niet. Nee, dat heeft helemaal geen zin ook, want die dames die weten dat allemaal veel beter. Maar Dat goed, moet je ook niet doen. Ik bedoel te zeggen, jij bent niet de coaching ingegaan. Oh nee, maar dat ik heb, ik ge ik heb <tus> aan 15 en 16 uh, dus ge heb ik les gegeven. Hmm. En ik heb wel geleerd, ik ben een hele slecht, echt slecht ben ik in coaching. Waarom? Nou, omdat je nou een goede coach kan op duizend manieren vertellen hetzelfde. Ja, er zijn mensen die kunnen echt op duizend manieren... en ik niet. Ik, als je recht op je schaats moet staan, zeg ik recht op je schaatsen. En goede coaches kunnen dan op verschillende duizend manieren vertellen dat je recht op je schaatsen moet staan. Dat is één. Dus ik, kan niet op, ik ben niet zo creatief in veel verschillende manieren vertellen. Twee, ook heel erg belangrijk. Mensen kunnen altijd duizend keer hetzelfde vertellen. En als ik, ik vind ook, weet je, nu op de radio, weet je, als ik al iets een keer ooit in mijn leven heb verteld, dan vind ik niet leuk. Terwijl mensen zichzelf natuurlijk heel erg herhalen. Dat moet ook, want ja. je hebt een mooi verhaal. Nou ja, je hebt een verhaal en dat verhaal dat blijft. Je kan het een beetje inkleuren, je kan het wat anders vertellen, ja, maar het verhaal maar... blijft in de kern hetzelfde. Ja, maar het is mooi als je probeert het weer met een mm. nieuw verhaal te komen. Dus ik probeer ook dus met die jeugd, het was echt heel moeilijk voor mij, want dan moest ik het net weer anders vertellen, maar ik had het al zo vaak verteld het ging, hoe hoorde ik mezelf praten, mezelf herhalen. Nou, dat voelt niks. We krijgen uh, nog een kans hebben, Sebastian. Uh, de Duitse Wolf neem ik aan, hè? Jenny Wolf, inderdaad de viervoudig wereldkampioen op deze 500 meter. Ze werd het voor het eerst in Salt Lake City, het jaar daarna in Nagano... het jaar daarna in Vancouver, dat was voor de Spelen. En ze werd het ook het jaar na de Spelen van Vancouver in Insel. Maar die hele grote wedstrijd die daartussen zat, de Olympische Spelen van Vancouver... daar greep ze naast het goud. Het goud ging toen naar Sangwa Lee uit Korea. Jenny Wolf moest genoegen nemen met het zilver. En wie is haar tegenstander nu op deze 500 meter? Inderdaad, die Olympische Kampioenen. Sangwa die dit seizoen bijna geen nederlaag leed. Heel lang een uh, winning streak had, zoals de Engelsen dan altijd zeggen. Acht wedstrijden op rij in de Wereldbeker wisten te winnen. voordat ze voor het eerst, en dat was in Heerenveen, een nederlaag leed. En daar won juist weer Jenny Wolf op die eerste 500 meter in Heerenveen. Kortom, dit is een heel mooi duel in de voorlaatste rit. Die in één keer goed weg is. Wolf gestart in de binnenbaan. Sangwa in de buitenbaan. Thijs Joenema met 38-16. Nog altijd het snelste, want de Amerikaanse wereldkampioen sprint. Heather Richardson kwam niet aan de tijd van Joenema. bleef daar 1300ste van de seconde bij verwijderd. Snelste opening van Sangwali 10:28. Wolf valt tegen in de eerste 100 meter. 10:41. Wolf moet het vooral ook hebben van die eerste 100 meter. 10:28. De opening van Lee. Dat zijn tijden die je ook bij Wolf verwacht. Maar Wolf laat hier in de eerste 100 meter meteen al een heleboel liggen. Lee gaat het verschil ook uitbreiden. In het eerste, in het volle rondje gaat de rit ook winnen. 38:16 is dat de tijd. en dan gaat ze ruim onder zich. 37:69 wat een verschil van bijna een halve seconde met de tijd van Thijsje Oenema. 37,69. Leg je dan een basis, zeg je voor een uh, tweede opeenvolgende wereldtitel op de 500 meter Sangwa Lee. De Koreaanse laat hier uh, even zien hoe je een 500 meter rijdt. Bijna een halve seconde sneller dus dan Thijsje Unema, Terwijl Jenny Wolf met 38,17 een honderdste van een seconde langzamer is dan uh, uh, Thijsje Unema was in haar rit. Maar ik zie nu dat de tijd van Wolf gecorrigeerd wordt tot 38.16. Betekent dus dat Jenny Wolf dezelfde tijd krijgt als Unema in deze eerste serie 500 meter. En dan krijgen we nu de laatste rit op deze 500 meter. Eerste keer dus. Straks de tweede serie. Ga gaan daar eerst de eerste serie rijden bij de heren. Nu in de baan bij Jing Wang. 27 jaar inmiddels afkomstig uit China. En die het daar in China niet echt meer naar de zin had. Het is eigenlijk wel een, een, een vrouw van de wereld bij Jing Wang. Jarenlang in Calgary gewoond. Jarenlang daar getraind in Calgary. Vervolgens teruggegaan naar China. Maar daar kon ze eigenlijk niet meer echt lekker Ze Wilde heel graag naar uh, het opleidingscentrum in Insel. Waar uh, de legendarische Jeremy Wooderspoon trainer is. En pas een uh, aantal weken geleden kwamen de visa en dergelijke in orde kon Beijing Wang verhuizen naar Insel. En uh, u raadt het misschien al wel een beetje. Sinds Beijing Wang daar in Insel resideert en traint bij Worderspoen, gaat het meteen weer een stuk beter. Ze won bij de wereldbekerwedstrijden in Erfurt... en werd in Heerenveen twee keer tweede. En ze neemt het op in deze slotrit van de eerste 500 meter... die we dadelijk opnieuw gaan zien starten. Want de eerste start is vals. En die valse start werd veroorzaakt door de tegenstander van Beijing Wang. En dat is de Russin die gisteren het uh, publiek... hier in de Adler Arena in Sochi op de banken... Gebracht, want Olga Fatkulina werd wereldkampioen op de kilometer voor onze eigen Irene Wüst. Fatkulina maakte de fout bij de start door met de punt van haar schaats uh, in de rode lijn uh, te prikken als het ware. En dat mag niet. Je moet echt helemaal met je schaatsen achter de lijn staan. Anders dan uh, wordt dat afgeschoten. En dat zag de starter heel goed. De starter komt uit Japan. Echt sprintland natuurlijk. Hè. Yoshihiro Kitazawa is uh, de starter van deze 500 meter bij de vrouwen. En die schoot dus twee keer Vatkulina keert terug naar haar startlijn in de buitenbaan. Betekent dat zij dadelijk de tweede binnenbocht heeft. En bij Jing Wang keert terug naar de startlijn bij de binnenbaan. En we horen Kitazawa, de Japanse starter, opnieuw het go to the start uitspreken. Wang. In de binnenbaan dus. En Fat naar de buitenbaan. Nog nooit werd Beijing Wang wereldkampioene op de 500 meter. Wel vier keer zilver en één keer brons. Het ready klinkt opnieuw. Nu staan beide dames goed achter de rode startlijn. En zijn ze vertrokken. Laatste heat, laatste rit van deze eerste heat. 37,69 is de te, te, dus de te kloppen tijd van Sangwa Wang opent in 10,38. Dat is voor Beijing Wang een goede opening deze 10,38. Want dan is ze niet zo heel veel langer dan Sangwa was. Langzamer dan Sangwa. Die was maar een tiende van een seconde. Ze is uh, behoorlijk ver uitgelopen in de eerste meters op Fatkulina. Die moet het hebben van haar volle ronde. Dat bewees ze ook wel op de duizend meter. Colina komt ook op stoom. Fatkulina komt in de buurt, in de binnenbaan. Wordt u wel, Rusland-China. In deze laatste rit van de eerste heat. En dit gaat nu gewonnen worden door Fatkulina, Want die komt Wang voorbij in de slotmeters En rijdt met 38-14 de tweede tijd. En Wang wordt met 38-22 vijfde. In deze eerste serie van de 500 meter steekt één vrouw dus met uh, en schouders boven de rest uit. En dat is Sangwa Li. Die wint in 37,69. 45 honderdste van de seconde. Daarachter Fat Kulina. Daar weer 200ste slechts achter Wolf en Unema. Op de gedeelde derde plaats. En Bij Jing Wang wordt vijfde. En heeft een achterstand van maar 600ste Op uh, Thijsje Unema, onder andere. Dat betekent dus dat Li op uh, schema ligt. Voor een tweede wereldtitel op de 500 meter. Maar dat het daarachter ongemeen spannend is. Voor wat betreft de andere medailles met Fatkulina, Wolf, Unema, Wang en ook nog de Amerikaanse Heather Richardson die straks gaan strijden om het zilver en brons. Wat als Songali overeind blijft en net zo rijdt als de net, dan uh, kan zij toch niet anders dan opnieuw wereldkampioenen worden. En we wachten natuurlijk op de mannen. Hè? Tegen één is Sebastian. Even snel een tijdschema erbij pakken. Yeah. Want nou. het is een beetje een bende. Ja, kwart, kwart, voor, kwart voor ongeveer Kijk, gaan we beginnen. En de belangrijkste ritten zijn uh, rond de klok van één uur. Ja. En zie, heb jij nou een mooie plek als commentator daar in Sochi? Want ik, ik, heb ik bedoel, een over prachtige een jaartje plek. te spelen. Ja, Ja, een prachtige plek. Op de perstribune natuurlijk. Kijken uh, schuin op de baan. Mooi, kan eigenlijk bijna niet. Ik zit ook schuin op, uh, op de finishlijn. Het scheelt misschien uh, qua uh, afstand misschien een metertje wat ik achter de finishlijn zit. En ik kan uh, de hele baan mooi overzien. Dus kan echt zelf met mijn ogen op de baan kijken wie de meeste snelheid heeft, et cetera... en de monitor gebruiken voor de tijden. Mooi. Nee, het is een, uh, een prachtige hal om te werken. En ik moet ook eerlijk zeggen, als dat nog even snel mag... Uh, uh, de Russen doen echt hun uiterste best hier. Vriendelijk, behulpzaam. Dus wat dat betreft is het een, uh, een mooi test-event... voor volgend jaar voor de Olympische Spelen. En, en zie je nog uh, landgenoten op de tribune? Zijn er Nederlanders die kant op gegaan? Ja, er zijn wat groepjes Nederlanders uh, zijn er deze kant op gegaan. Het was wel lastig, begreep ik, om, uh, om aan de goede kaarten te komen voor dit evenement. Uh, uh, geen losse verkoop, begreep ik, vanwege het feit dat het ook een uh, officieel test-event is. Dus je moest dan ook meteen een accreditatie uh, aanvragen. Er zijn wel plukjes Nederlanders iets meer. We hebben het wel eens vaker wat drukker gezien. En er zijn gelukkig vandaag ook weer wat meer Russen dan gisteren. Want toen was het bijvoorbeeld op de 5 en 10 kilometer erg stil in de hal. Nou, we hoor je straks terug, uh, vanaf kwart voor één... als de 500 meter van de mannen uh, begint. Ben van den Burg, Oudschaatsen, we, we spreken over eind jaren tachtig, begin jaren negentig. De Bartveldkamp-periode uh, uh, ook ja. natuurlijk. Thomas Bos laatst op de perstribune hier te gast. Ook, ook iemand die jij kent ja. Zijn dat mensen die je ook nog ontmoet wel eens? Maar Bart wel. De ja. Bart is echt, echt een vriend van mij. Is dat zo? Ja, Daar dat, is hebt, ja dat is gebleven. Ja, we bellen elkaar denk ik wel iedere week. En uh, zien elkaar vijf, zes keer per jaar... Dus nou, dan ben je hem gewoon een vriend, vind ik. En, en dan uh, praat je dan over, ook over het, het schaatsen? Of is dat iets waarvan je zegt, ja. nou ja, goh, je kan er niet altijd over hebben, hè? Nee, je praat ook over schaatsen. Over, ook over het schaatsen nu, wat er is veranderd. En ja, ik over alles. Over zaken doen, gewoon hoe je in het leven staat, hè. Want jij bent dus niet in die schaatswereld terechtgekomen zoals Bart. Bart is coach. En ja. uh, uh, jij bent een ander pad uh, gaan bewandelen. Je werkt geloof ik voor een softwarebedrijf. Je hebt een softwarebedrijf. Nee, IT-bedrijf. Uh, dat, is, dat is TripIT uh, uit Alkmaar. En uh, daar ben ik commercieel directeur. En... Uh, ja, dus wij maken zeg maar applicaties. Dus ik zat net live te kijken naar Nederland 1 op mijn mobiele telefoon. Nou, mooi. Is dat iets wat jij gemaakt hebt? Uh, of nou ja. wat jouw bedrijf Ja, precies, heeft. wij maken dat. Ja, ja. Ja, ja. Want jij bent commercieel, jij moet, jij moet het verkopen. Ja, maar wij zijn wel zo product leader dat dat vrij goed gaat. En uh, ja, dus we maken hele mooie dingen. En uh, ik vind het heel erg leuk, dus ook wat ik net al met schaatsen... Het houdt nooit op, het is nooit klaar, het kan altijd beter. Nee, dit is natuurlijk... Uh, en een in de digitale wereld permanent in ontwikkeling. Ja. Weet je, je weet niet waar het over hoe, vijf jaar maar staat. Maar hoe rolt een oud schaatser in zo'n wereld? Nou, ik, ik had namelijk het geluk tussen aanhalingstekens dat ik stopte op mijn 22e, waardoor ik nog kon gaan studeren. Ja, want jij was geblesseerd. Ik was geblesseerd aan mijn rug. En, uh, dus ik kon studeren. Dus daarna ben ik Nederlands, ga, uh, ben ik Nederlands gaan doen. En uh, ik vond internet altijd al mooi. Toen kwam ik bij Vodafone terecht, in de telecom. Dus ik zit nu op het grensvlak technologie, telecom, media. En daarin maken we applicaties. En ja, maar hoe kom je... Het, het lijkt heel erg op schaatsen. Omdat namelijk wat ik vertelde, het is altijd anders. En ik moet constant... Weet je, je weet het ook niet. Je weet niet wat het brengt. En met schaatsen weet je dat ook niet. Want je probeert altijd net die, die, die ene promil beter te worden. Dat probeer je ook in je werk. Maar je, je studie Nederlands. Ja. ja. Ik bedoel, daar had je ook iets mee kunnen gaan doen. Je had voor de klas kunnen gaan staan. Je had, ja, uh, uh, misschien nou, ik, uh, uh, nou, ik schrijf columns. Dus gewoon als Zeker, hobby op vrijdagavond. Ja. En, uh, maar waarom koos jij destijds voor Nederlands? Oh, ik weet had, je dat nog? Ja, dat weet ik heel goed. Want ik had namelijk, ik had namelijk weinig aan school gedaan. Want ik schaatsde, Dus ik had MAVO. Mooi. Ja. Ik ben heel, daar ben ik nu trots op. En... Uh... En dus ik had helemaal niks, dus ik dacht ik moet iets doen waarbij mijn algemene ontwikkeling ontwikkeld wordt. En ik schreef een beetje voor het Algemeen Dagblad, dus ik dacht van nou, dat is geschiedenis, rechten of Nederlands, laat ik Nederlands doen. Maar omdat ik maar voor wat moest, ik nog een colloquium dokter noemen, moet je drie vakken VWO doen. Ja, dan zit je niet op de universiteit. Voor je jongen, de jongen, dus uh, dan moest ik dat eerste jaar ook nog doen. Dus drie vakken VWO heb ik ook nog gedaan. Dus ja, jaar gewoon even beuken. Ja, maar goed, je bent daar niet, laten we in die zin verder mee gegaan. behalve dat, dat je nee, ik gebruikt ik, in mijn journalistieke activiteiten. Ja, nou, maar het is onwijs een onwijze goede basis. Ja. Echt waar, Nederlands is een goede... om gewoon in, in je denken, in je denken als mens. Maar goed, jij, jij, je, je stopt op je 22e, geblesseerd en al. Maar je zei, nou ja, dat is dan ook een geluk bij een ongeluk geweest. Laten we eens luisteren naar wat je zo al gedaan hebt in, in de afgelopen jaren. Want je kwam voorbij in serieuze, maar ook in allerlei minder serieuze rollen. Dames en heren, Ben van den Burg kennen we hem nog, de schaatser. Ja. Dames en heren, dit is Deren Kort Het wordt zwaar. Maar niet voor Ben van den Burg, want die is schaatser geweest en is dus gewend aan dit fietsen. Het onderdeel. Dat zijn fietsen te zijn. Nou, ik vind Mountainbike te gek, dus daar ben ik ook goed in. Dus ja. ja. Ik ben voor niks gekomen. Nee, Duel over de grens Griekenland is een tweegevecht tussen Bas Westerweel en Ben van den Burg. Op eigen kracht reizen ze door een land dat ze niet kennen. Het Droomshowlied. Ze zingen het samen met een sportman. Hij is ook altijd in voor een geintje en daarom zei hij natuurlijk geen nee tegen de Droomshow. Een applaus van wereldklasse dus voor de Ghostbusters samen met Ben van den Burg. Ik ben niet bang voor radenslang. Ik zeg gewoon. Aflevering 18 van Dat zeg ik niet. Hier zijn voor u in topvorm Jack van Gelder, Sjoeke Lee Hooper, Ben van de Burg. en de winnaar van vorige week Jaap Jongbloed PNR. Zaken doen. Met. Vanuit het Manhattan Hotel in Rotterdam ga ik zaken doen met Saakranendon. En dat doe ik niet alleen, want hij is ook weer van de partij. Ben van de Burg. vriend van de show. Hij schrijft elke week aan. Ik ben blij dat je er weer bent, Ben ja, Nou ja, je zit achterover een geleund handen ja, achter het ja, hoofd en een, een glimlach. Luisteren. Nou ja, weet je wel, als je dat hoort, heb veel gedaan. Maar ik heb heel veel tv-dingetjes, van die, die spelshows en zo, dat deed ik tot 2000. Want toen ging ik bij Vodafone werken, daarna dacht ik van, nou, daar ga ik hier even mee stoppen. Nou. En ik, ik nu, uh, ik merk ook wel in de laatste jaren is mijn interesse best wel veranderd. Weet je, mensen, weet je, ik, zoals, nou, je verandert in je interesse. Begrijp ik. Uh, maar maar je hebt dus nooit last gehad... van uh, dat zwarte gat waar uh, sporters wel over spreken. Je ja. bent voortdurend gevraagd voor allerlei dingen. Ja, maar nou ja, dat zwarte gat... Ik kan, kijk, wat, wat onwijs belangrijk is... Kijk, je moet als mens een passie vinden. Heel veel mensen vinden nooit hun passie. dus helemaal diep treurig. Maar mijn vrouw zei ooit tegen mij heel lang geleden... Ben, weet je wat je moet doen? Je moet iets kiezen. Het maakt in principe niet, niet uit wat... Maar zorg dat je, de, weet je, dat je daarin verdiept. En in dieper gaat. En in beter wordt. En dat je daar. Weet je, snapt mm. waar, waarom. Nou, dus ja, ik heb zeg maar nu de digitale wereld. Weet je, mijn vakken. Vind ik heel erg mooi. En daar wil ik in verdiepen. Aan de dus dat is fijn dat ik daar weer passie voor voel. Weet je, op zondagmiddag ga ik wetenschappelijk artikelen lezen. over, mm. de dig uh, zeg maar over een mobiele telefoon. Nou, dat is prettig dat je dat fijn vindt. Maar, en, en daarnaast. Uh, heb, heb ik natuurlijk bij media dingen. En, de, en dat is omdat, ja, omdat. Kijk, ik vind als verantwoordelijk burger moet je meedoen in de discussie in Nederland. Dus weet je, mijn specifieke. Maar waar maak jij dan druk om als het gaat nou, eh, over een discussie? Ik maak me nergens druk om. Maar ik heb wel van uh, dat je altijd weer na moet denken en moet. Hoe zit dat? Nou, zit no dat? noem eens een actueel thema dan, waar, waar jij nu uh, je gedachten over laat gaan. Uh, ik heb, nou ja, kijk, Cyprus, uh, de, de Nieuwe pauze. Dat zijn dan gewoon de normale yes. nieuwsonderwerpen. De, hmm. de standaard nieuwsonderwerpen, daar houd ik me, ik lees de krant altijd heel goed. Daar hou ik me mee bezig. Ja. Maar goed, dat dit doet naar mijn idee iedere betrokken burger. Ja. Lijkt mij. Maar... Ja, ja, ja, maar niet iedereen hetzelfde. En zijn ook mensen die uh, daar geen zin in hebben, natuurlijk. Dat dus, is waar. Zo gaat dat. Maar je zou... Of niet iedereen heeft de talenten. Die zou wel willen, maar ja. Nee, ja, maar je moet ook ja. gewoon hard werken, hè? Zeker. Weet je, je moet ook gewoon je krantjes lezen. En je moet ook gewoon I met know. mensen in discussie gaan. Ja, ja. Nee, voor jou dan geldt dat natuurlijk zeker. Nee, nee maar dat is een liefde. Dat is een liefde. Ik bedoel, maar nee, ja, niet iedereen heeft die liefdes. Er zijn ook mensen die zien het werk als een probleem. En die zijn blij met het weekend. En ja, vooruit, zo gaat het. Ja, maar dat moet je niet te makkelijk accepteren, hoor. Want je kan wel zeggen, ja, zo is het, maar je moet wel, weet je, je hebt een bepaalde. Je, je, je leeft in een wereld en er zijn grenzen. Je moet ook kijken wat zijn die grenzen, wat kan je daaraan doen? Oh ja, ja. zo is het nou eenmaal. Ja, zo is het, nee. Nee, nee, mensen zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk in uh, de mogelijkheden die ze in zichzelf hebben ja, of dat, die ze aangereikt krijgen. Maar dat vind ik altijd ja. een hele interessante. Yes. We gaan toch naar je nieuwsmomentje. Oh, dat heb ik ook nog, ja. Ja, dus ja. Heb je, je hebt iets bedacht, gevraagd Gevraagd. vooraf. He. Ja. Wat is dat ook weer? Nou, dat was de pauze. Want ik had de oh. hele... Ja, nee, dat vond ik namelijk... Ik ben katholiek opgevoed. Weet je, he, uh, heilige communie. Hoe, uh, hoe heet het al? Gedoopt. En wat ja. heb je dan nog meer? Het form Ja. Maar kijk, die katholieke kerk, weet je, daar ben ik gewoon... Dat is zo slecht geworden. Hoe ze over euthanasie denken en hoe ze over het homohuwelijk denken. Yes. Weet je, dat, dat, ja, vind, dat kan echt niet. Dus ik ben totaal afgehaakt. Maar dan? Over kondomruik. Ja. Maar toen kwam die nieuwe paus En toen dacht ik, hé, hey, dat is grappig.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 Interessante momenten. Zo'n pauze die HB moest, zijn gezicht laten zien. en dat je denkt wie is het en hoe ziet hij eruit. Ja. Dus daar kijk je ook naar. Nou, ik had dus nee, tot, tot, tot deze het... pauze had ik van. Ik wil er niks mee te maken, want ik vind ze ze, ze hebben. Ja, maar dat ze weet, ze weet je, zet... dat zit erin. En ja. toch komt dan weer zo'n nieuwe man. En toen kwam die nieuwe man. en nou, ik was onder de indruk van die nieuwe man. En dat dacht hm. ik van zo, dat dat ik kan. En dat kwam om meer ook over de natuur. en hm. natuurlijk ook clichés van we moeten voor de armen zorgen, dat weten we allemaal wel. Maar. Toch had hij iets. En ik hoop nu dat hij over wat ik de onderwerpen... euthanasie, ja. homohule, Nou, Dan condomen. kan ik je snel uit de droom helpen. Nou, dat gaat niet gebeuren, nee, maar Nee, maar dat zou dus echt belangrijk zijn. Hè? Want nee, die man heeft een taak in de wereld. Jawel, maar die man heeft als eerste opdracht... bewaren wat er is en al die jaren stond. En dat zal hij vasthouden. Nou, en dan, die gaat, ik... dan hoor je praten over hervormingen. Geen paus gaat hervormen. Ja, die, die, die, die, die verzetten een punaise, maar meer niet. Nou, schande. Dus daar. Maar dat is ook toch niet echt? Dat is ja, toch wel. de traditie van... Kerk. Nee, tradities zijn belangrijk, want hebben mensen hoop en geloof. Yes. En weet je, dat hou vast. Is, hou vast. En fijn dat we dat hebben. Maar fundamentele onderwerpen, als het condoom gebruiken, homo noemen noem hmm. maar... Daar moet je toch wel even, dat je denkt van nou, daar ga ik iets progressiever in. Want ja, weet je, de tijden veranderen. En Je moet wel mee in je... Kijk, je waarde namelijk, het is heel erg mooi dat je waarde verandert. Ik, ik stel jou een vraag. Nou. Hoe belangrijk is vrijheid voor jou? Vrijheid is alles. Vrijheid, ja, 100%. Ze, ja, vrijheid is alles. Alles. Ja. alles. Ja, maar dan vind ik het ook helemaal niet erg. Al zou ik katholiek zijn en die paus zegt... Uh, ik, ik wil geen homohuwelijke komheidscheiden. Dan leg je dan dan uh, toch gewoon hierbij neer. Dan denk je, nou ja, dat vindt hij. En ja, ik vind maar de, iets anders. Maar dus de waardevrijheid was voor mij vroeger ook alles heel, heel, yes. heel, heel erg belangrijk. En toen had ik uh, zeg maar de waarde mededogen vond ik totaal niet belangrijk vroeger. Hè. Mededogen. Nee, maar als topsporter heb jij geen mededogen met je concurrentie. Dat zou heel gek zijn. Precies, en nu vind ik mededogen... Dogen belangrijk. Ik ja. geef met dit voorbeeld aan dat je waarden moeten dus mee veranderen. Tuurlijk. Nou, en dat moet die paus dat dus ook doen. Nou. Alstublieft. Ik, uh, Wij ik, zijn hier nog niet ik help uit. Het, ik heb het... het je hopen, maar ik geloof het niet. Oké. Okay. <laughs> uh, ga, we... wat, wat gaan we nu doen? Wij gaan een paar zaken doornemen die opvielen in de wereld uh, uh, van, uh, van uh, de media. De perstribune. Want we hadden het net over het zwarte gat na een leven in de topsport. Deze week kwam er over dat onderwerp een boek uit... van oud-schaatser Margriet de Schutter, getiteld Stoppen en Doorgaan... Op radio 1 vertelde ze over de moeilijke periode waar ze in heeft gezeten. Al die jaren ben je topsporter geweest en dan ben je dat opeens niet meer. Ja, wie ben je dan nog? Ik heb gemerkt tijdens mijn topsportcarrière... dat ik heel erg mijn identiteit verleend had aan, aan het topsporter zijn. Je staat op een voetstuk natuurlijk als topsporter. Ja. En daarna uh, is dat weg. Maar dat, is, dat is, vind ik, zo'n interessant onderwerp dat je je. Uh... Ja, dat je kleiner wordt, dat je, weet je, dat je niet meer belangrijk bent... dat je dat narcisme indamt. Ja, en dat kunnen natuurlijk heel veel mensen niet. Gewoon op de achtergrond. En uh, ja, je, je tas wordt gedragen als topsporter en dan is het voorbij. Ja, ik vind het juist mooi als het allemaal voor, voorbij is. Tenzij, tenzij je op het moment dat dat gebeurt kunt relativeren, dan het gebeurt. Hè? Dat jouw tas gedragen wordt omdat je topsporter bent... en dat je weet, ja jongens, maar dit is eindig. Hier zit een eind aan. Ja, ja. Maar, ja maar heel veel mensen hebben dat dus niet, want die vinden het zelfs gewoon... Ja. Ik heb ooit Marco van Barst horen zeggen... dat hij heel normaal vond dat Liesbeth... Liesbeth, eten ze geloof ik, zijn tas droeg. Want hij verdiende het geld. Nou, dat je al dat bedenkt. Ja, ja, maar dat is al, ja, maar ik denk dat die voetbalwereld zo anders in elkaar zit. Ook door, door het grote geld... dat die mensen niet meer de werkelijkheid voor ogen kunnen hebben. Klopt. En dat is met schaats natuurlijk wel anders. Maar je ziet bij iedereen die in de, in de aandacht staat... en die de zogenaamde held is... ja, die... die die hebben daar constant behoefte aan om dat we weer en weer en weer te hebben. De televisie-hit Sterren Springen, bedacht door het bedrijf van Reinhard Oeremans, is ook een hit in Amerika. Het programma waarin bekende mensen van de duikplank springen... en in Amerika Splash heet. Toch dinsdagavond 8,8 miljoen kijkers naar de televisiezender ABC. Het was het meest bekeken nieuwe programma in Amerika sinds de X-Factor. Reinhard Oeremans, is natuurlijk dolblij. Ik stond in Amerika en heel eerst op zijn loopband. En ik stond daar alle ochtend... Shows te kijken mm -hmm. daar. En je ziet gewoon ons merk. zag je in allemaal spots voorbij komen? Nou, dat vind ik al gaaf, al lopend <laughs> op die band. Ze komen in every shape and size. Van een NBA legend tot een late-night sidekick. Waar heb ik mijn soap getoond? Flash, de serie premiere Tuesday, 8:07 Central on ABC. De, de vraag is natuurlijk of het programma het succes uh, vasthoudt. Volgende week komt Reinouds televisiehit namelijk recht tegenover een ander Nederlands TV-idee te staan: The Voice van uh, John uh, de Mol. Ja, je hebt ook aan, de, aan, aan allerlei programma's meegedaan, Ben. Uh, ben je dan ook gebeld om van de dakplank te springen? Ja, ze hebben me. Nee, ze hebben me. Of skischans, weet ik het. Nee, voor, dat is wel aardig. Vind ik een aardig verhaal. Sterren dansen op het ijs. Hadden ze me voor gevraagd. En ik twijfelde erover. Hè? Want word je ooit nog serieus genomen als mens. als je met sterren dansen op het ijs meedoet? Dus ik aan iedereen vragen, moet ik meedoen of niet? Toen vroeg ik het aan die 15, 16-jarigen aan ik lesgeef. En toen vroeg die ene aan die ander. Maar met welke beroemdheid ga je eigenlijk schaatsen? Toen zei hij: nee, hij is die beroemdheid. <hacht> dat herinnert mij heel sterk. Ja, goed hè. Ja. Dat is toch wereld? Ja, dat is wel... Maar je kunt daarvan ook nog zeggen... Uh, sterrendans op het ijs, je levert wel een topprestatie op dat ijs. Ja, dat vind ik wel. Als je Hein Vergeer hebt gezien in die serie... Ik geloof hij daar aan mee... De, hij won. Hij won. Weet je, ja, nou is dat wel een schaatser. Maar er zijn ook mensen die, die nog nooit een achtje gereden hebben... en die aan het eind van de rit... Uh, Godverdikkie. Nee, maar kijk, je hebt in je week heb je 168 uur. En je moet bedenken, wat wil je met die 168 uur? Van die 168 ga Maar je ik slaapt het... ook nog een aantal uur, neem ik aan. Precies. En twee uur ga ik nu hier zitten, omdat ik gewoon mooi vind om met jou hier te zitten. Ja, en ik vind minder mooi, omdat ik, vind, ik kijk zelf niet naar dat soort programma's. Ik vind die programma's niet interessant. En vroeger, wat ik zei, over waarde veranderen in mm. je leven, dat je anders wordt. Vroeger vond ik dat wel lachen. Nou, en nu vind ik dat niet meer lachen. Dus ja, dat, dan doe je dat niet. Ja. Nou goed, maar uh, jij bent nu ze, uh, 7 keer 24, 168. Nou, daar gaan zes, 56 uur gemiddeld slapen vanaf. Dan hou je er 112 over. <güls> dus zo zit jij ook te rekenen? Dat, dat klinkt bijna mathematisch-wetenschappelijk. Uh, ja, hoe ga ik mijn week invullen? Ja, dat is heel belangrijk hoe je je week invult. Nee, maar de, weet je, ik neem ook wel... Je hebt ook kinderen? Ja, één. En... Uh... Nou ja, die vraagt ook zijn aandacht. En dan reken je deze week voor de... Nee, maar goed, weet je wel dat ik een uur met de hond loop. Maar wel, weet je, ik probeer wel, en dat is de kern... met tijd, weet je, wat is zinnig. Tuurlijk gaan we dat weer hebben. Maar weet je, de hele dag voor de buis hangen heeft geen zin. Weet je, het heeft geen zin. Dus kan je beter iets doen wat op de lange termijn zin heeft. Ja, en wil, wil je nu weten wat zin heeft? Ja, ja natuurlijk. Dat, natuurlijk. Daarom was, val ik even stil. ja daarom nee, Ik denk, hij gaat wel verder. Nee, maar ja, wat zin heeft, dat ik denk van... Oh, lange termijn, dan, weet je, dan kan ik weer... Uh, ja, een interessant boek of een, een, een, een artikel. Dan denk ik van, oh, dat is mooi. Weet je, dat... Dat je het niet snapt en dat je het dan ineens wel snapt. Nou, dat vind ik prettig. Het aantal mensen dat de krant op tablet of telefoon leest, neemt uh, gestaag toe. Vooral uh, tablet blijkt populair. Bijna anderhalf miljoen mensen lazen vorig jaar dagbladen via het uh, apparaat. Terwijl dat in 2011. Nog maar een half miljoen mensen waarde. Want jij ontwikkelt ook uh, apps voor tabletcomputers. Ja. Ja. Maar lees jij daar uh, de, de krant ook op en tijdschriften? Of heb je toch liever het papier op. Nee, een ik, ik ben helemaal. De, de nsc fd lees ik en die lees ik alleen maar op mijn tablet. Uh, ik wilde ook de nsc papierenkrant afzeggen, mocht niet van mijn vrouw, want die wil dan toch af en toe nog bladeren. Maar ik, ja, ik, zo, ik, ik vind het zelfs vervelend. Want als dan de, papieren, de papierenkranten ligt en mijn tablet, Ja, dat papier vind ik nu een gedoe. Apart, hè? Ja, dat vind ik, dat vind ik apart. Want uh, de, de kranten is voor mij van papier. Ja. En dan kan dat in het leeftijdsverschil zitten. Maar ja, dan denk je, je wilt toch echt, echt kunnen bladeren en even terugslaan. Weet je wel? En dan ja, dan je dat kan een ook met je tablet. Een beetje... ja, ik lees ook op die tablet wel, maar ik vind het minder. Ja. Maar goed, dat is ook een gevoel. Ja, daarom. Uh, ja, ben jij ook zo'n twitteraar? Doe je dat ook voor Nou uw... ja, Pff, ik heb wel heel veel volgers, maar ik hou niet van Twitter. Ik vind Twitter... Vooral, nou, weet je wat je een keer moet doen voor de grap? Je moet nu de hashtag van dit programma... en dan moet je kijken wat mensen over dit programma zeggen. Nou, dit programma valt denk ik wel mee... maar dat moet je eens doen bij De Wereld Draait Door. Dat je dat, alleen maar ja. over het haar. Uh, over, ja. Ik, ik zo'n heel strijkend voorbeeld geven. Echt, dit is heel belangrijk. Ik kijk naar Yannick een paar weken gelezen, uh, geleden. Even, even Yannick. En daar is uh, uh, Nelly Kroes aanwezig. Naar Nelly Kroes heb ik echt heel hoog zitten. Uwe echt heel hoog zit, dus is voor mij een godin. En uh, dan, zegt, dan zegt iemand op Twitter, want dan, dan kijk ik wat mensen over, over Eva Jinnik zeggen. En dan zeggen ja, die oude taart is weer bij Eva Jinnik. Dan denk ik, jongen, hoe kijk jij, hoe denk jij, hoe kijk jij tv? Weet je, het is zo'n vuilnisbak vaak... Ja, maar ik, ik heb niet de illusie dat uh, Twitter uh, ander nieuws verspreidt dan vroeger ook gedacht werd, maar dat hoorde je alleen niet. Nou, precies. Dat ben ik helemaal met je eens. Want kijk, dan zeggen ze, ja, Twitter is een café. Maar in die cafés waar sommige mensen iets zeggen op Twitter... in die cafés wil ik niet komen. Dan blijf ik ver verwijderd. Snap je? Ja, en ik snap het wel. Maar kijk, televisiemensen sowieso liggen altijd onder dat vergrootglas. Uh, van uh, hoe zit je haar, ja. uh, wat heb, wat ja, heb maar je aan, hoe, hoe zit je schoenen. Ja, dat, dat slaat nergens op. Nee, maar ja, dat is waar, waar, daar, daar kijken mensen naar. En die, die luisteren dan niet misschien naar het nieuws. Maar die, <tus> die kijken die eerst kijken naar de performance. Ja. Maar goed, uh, bij het journaal moet nu gelopen worden. Dus het, het, het uiterlijk, de dat vormgeving is dus van belang. Dat slaat nergens op. Nou ja, je moet ook eens veranderen. Ja, je kan ja. altijd maar achter een tafel Gelopen, blijven dus zitten. Ze staan heel ongemakkelijk bij het NOS-journaal... want ze kunnen niet echt goed staan als mens. Hmm. Ja, dat vind ik ook wel weer. Dat is een heel ander onderwerp. Maar over... Waar hadden we het over? Over, over Twitter, was, Ja, over Twitter. En dus ik doe het wel af en toe, maar weet je dat ik artikelen, dat vind ik wel mooi. Hè? Mensen brengen me uh, op gedachten. Op zeker gedachten zeker. Dat vind ik van Twitter ja. briljant. Maar meningen van mensen, al die meningen, ik word soms ook heel erg moe van mijn, mijn eigen mening natuurlijk. Dan komt hij weer met zijn mening. Dus die meningen denk pff, rustig. Misschien heb ik er zo veel moeite mee omdat ik zelf wat nee, de, de Laten we zeggen de, de, de, de gedachte van de ander scherpt jouw geest als het goed is. Ja. Want ik bedoel, daar heb je iets aan. Daar kun je over doordenken. Ja, ja wat, wat doe je nu uh, nou, opgronnen? Omdat ik heel graag hierop wil reageren. Nou zeg het. Kijk, jij zegt de gedachte van een ander scherpje, geest. Duurlijk. Maar heel vaak op Twitter is die gedachte apnoodmis. En ik lees zelden, ik hoor zelden, lineair... Weet je, of ik hoor zelden, dat ik denk van... wow, Ben, nee, nu moet ik even opletten. Jeetje, nee, dit, dit is een nee, maar Soms kan er gewoon een nieuw argument in een discussie opduiken... dat je denkt van, maar daar heb ik dus nooit bij stilgestaan. Ja, daar kan je voordeel mee doen. Maar Govert, de populaire media, Nederland 1, 2, 3... of je moet ze echt zoeken op diep in de nacht... Weet je, heb je niet vaak... Je moet diep zoeken, hoor. Je moet diep te zoeken ja. in het internet. Wil je een mening vinden die je echt scherpt? Dus nou ja, ik, je uh, moet net dat moeilijke boek toch lezen. Ik, ik, ik moet je punten onderschrijven de, van uh, wat, wat er gebeurt in, uh, met televisiemensen. Want we hadden hier laatst de Miluska uh, uh, die nooit op Twitter kijkt. De presentatrice van het Jeugdjournaal. Want ja, de hoeveelheid rotzooi. Ja. ja, daar worden mensen niet vrolijk van. Ja, dat, want het waar... lijkt misschien wel tot slapeloze nachten. Ja, want ja. waarom moet je dan rotzooi kijken? Weet je, want je kunt ook naar mooie ja. dingen kijken. Ja. En mensen, sommigen hebben een zieke geest... en die willen dat dan over jou uitstrooien. Zal ik zo even kijken wat ze... Oh, nu, nu allemaal twitteren over dit nou, programma. Nou, ik ben wel... Je hebt, je hebt nee, wel t, t, ja, nou, ik kan wel zien... Uh, ja, heb jij uh, tweets? Nou, ik heb uh, wat tweets op de, op de computer. Ik kon er maar bij staan. Uh, Twitter is oppervlakkig als hel, dus neem het niet persoonlijk op. Schrijft de... Uh, oh, dat is weer weg uh, wie dat uh, geschreven heeft. Maar ja. Weet je, ja, natuurlijk. Je ja, ziet ja. toch ook op Mensen reageren wel, al, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wij kunnen nu nou, ook, ook bijvoorbeeld goed. twitteren. Uh, dat doet een collega van mij, Bart van S. Die, die doet het internet. Hij ja, houdt allemaal jouw interessante uitspraken bij. Nou. Hij, hij twittert zich het apelzuur nu. Bart Veldkamp nee. is een echte vriend van me, schrijft hij nu. Vinden mensen toch interessant om te weten... of jullie contacten overeind zijn gebleven... dan dat je vroeger oh, zo, ja. zo ontzettende uh, uh, elkaars concurrent was? Ja. Weet je wat interessant is, vind ik, bij het schaatsen? Of bij sport sowieso, of bij, ja, dus bij mensen. Dus, dus wij zijn vrienden, Govert, wij zijn vrienden. Maar als het dan om gaat spannen... Weet je, als het wereldkampioenschap voor de deur staat... Als, ja. het, als het startschot klinkt, dan ben je ineens vijanden. Hoe je daar als mens mee omgaat... Nou, ik vraag me af, hoe maak jij dat dan weer in orde na de race? Nou, weet je, met schaatsen is het makkelijk omdat je ja, het is gewoon startschot, startschot, finish, zeker, weet je, is ja. klaar. Maar het is nou wat ik een interessante vraag vind. Weet je, hoe zijn mensen, hoe gedragen ze zich als er heel veel druk op staat, als er geen eten meer is. Weet je, pak jij snel die boterham. Ja, ja, ja, in, in, in het concentratiekamp. Weet je, ja. wie ben jij als mens als ja, je opspant? Nou, dan komen er andere keuzes. Juist, nou, en, dan komen er andere keuzes. En dat keuzes. heb je met sport op een heel ander niveau natuurlijk, maar toch tuurlijk. een beetje. Gevolg. Nee, ik bedoel jouw voortbestaan hangt niet af van een verloren wereldkampioenschap of nou. van een verloren rit. Klopt, maar je beschouwt het als jonge jongen van twee Ja, wel heel natuurlijk. erg heftig. Natuurlijk, maar uiteindelijk kun je het in perspectief plaatsen. Maar niet als het om de basisbehoefte gaat om het na te bestaan. Ja. Hij is wat aan de, aan de vroege kant vandaag, maar uh, hij is wel natuurlijk. tv recent Ron Vergouwen met uh, Kassie okay. Kijken over een frisse tv-wind. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Presentatrice Angela Groothuizen startte deze week met een nieuw programma. Een nieuw begin heet het. Mensen die het verdienen krijgen op kosten van de sponsor... een cosmetische kliniek, een nieuw gezicht. Angela staat erbij en kijkt ernaar. Hey. Zo, ze hebben je goed te pakken gehad. Ja, in ruil voor even lekker uithalen bij Angela... zet RTL het mes in je wang. Zelf moet de presentatrice daar trouwens niet aan denken. Het enige wat ik gedaan heb zijn mijn oogleden tukje eruit een paar jaar geleden. Die begonnen een beetje zo voor mijn ogen te hangen. Doordat ik geen make-up meer op kon doen. En ik vind zelf persoonlijk rimpels wel mooi. Angela wilde terecht na jaren zangtalentjes bekommentariëren, ook wel eens even een nieuwe start maken. Helaas kreeg ze van RTL enkel dit vreselijke sponsorvehikel toegeschoven. Volgens mij kan ze toch echt meer. Wie ook toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière is Joris Linsen. Deze week gaf hij het schiphol in Hello Goodbye over aan zijn opvolger. Met dit gesprek komt er voor mij een eind aan acht jaren Hello Goodbye. Klaas Drupsteen neemt een stokje van me over. En ik ben ervan overtuigd dat hij werkt vanuit datzelfde principe. Hallo, wie sta jij te wachten? Ik sta op mijn vader te wachten. Waar is die geweest? Uh, in Sri Lanka. In Sri Lanka? Een ja. nieuw gezicht, een frisse start voor het programma. Al was het stoppen van Hello Goodbye op het hoogtepunt... misschien ook nog niet eens zo'n gek idee geweest. Maar ja, u blijft massaal kijken. Wat dat betreft zou SBS ook wel eens een frisse start kunnen gebruiken. Wel een lichtpuntje deze week met de goede kijkcijfers van Danny Lowinski, Een dramaserie over een kapster die er leven omgooit... en advocaten wil worden. Shit, hey. we zijn advocaten. Echte, serieuze, vetverdiende advocaten. De serie is geen meesterwerk, want ja, het is net als die andere SBS 6-hit, Dr. Tines een letterlijke kopie van een buitenlandse serie. Maar slecht is het zeker ook niet. En zeker complimenten voor de opgewekte actrice, de onbekende Marlijn Weerdenburg, die de hoofdrol speelt. Wat zegt u? Werkervaring? Uh, nee, nee. Niet als advocaten nee. Ik heb wel als kapster gewerkt. Oh, ik bent nog het geweest. Ja, dat deed ik naast mijn studie. Ik ben ooit begonnen in de asperges. Steken, ja. Ja, alle lof dus aan SBS als zij voortaan meer van dit soort series gaan maken. In plaats van Boeren zoekt vrouwachtige rip-offs... of de overkeel aan hulpshows die we bij RTL zien. Waar ook de publieke omroep zich trouwens steeds vaker in verliest. Zo is bij BNN sinds kort vier handen op één buik te zien waarin een bekende Nederlandse moeder een tienermoeder helpt met opvoeden. Al blijft wel de vraag, wie helpt nou wie? Je ja, blast iedereen maar af de hele tijd. En als iemand het bij jou doet, dan kan je het niet hebben. Nee, maar Wat zit je te schreeuwen? Je blijft staan. af. Je blijft gewoon even staan. Je praat niet eens normaal. En ook de KRO helpt al een aantal seizoenen... jonge homo's een nieuwe start te maken met Uit de Kast. Deze week was de laatste aflevering... waarin een emotioneel gesprek zat met een jonge moslim die zo'n ommezwaai in zijn leven nog lang niet aan kan. Ik wil gewoon bij mijn ouders blijven. Ik vind dat heel moeilijk om te begrijpen. Waarom gaat hij daar niet weg? Het lijkt wel of hij gevangen zit in een onmogelijke keuze. Zijn geaardheid of zijn familie. Wij, wij hebben geen kast. Of je kiest voor je familie of je kiest voor een homo. En dan ben je je hele leven alleen. Ja, een schrijnend verhaal natuurlijk, maar het was ook verfrissend. Iemand die, ondanks de druk van zo'n draaiende camera... helemaal geen zin had om zijn leven over een andere boeg te gooien... maar gewoon zijn eigen gevoel volgt. Eigenlijk was dit de echte, vernieuwende en verfrissende televisie van deze week. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Alles wat Ron zojuist besprak is terug te vinden op onze website... deperstribune.nl, onderdeel Kassie Kijken. Ben, je hebt, uh, je hebt ons al... Uh, een rekensommetje gegeven van, uh, van je week. Wat kijk jij wel op televisie? Wat uh, heeft jouw voorkeur? Als je zegt van, nou kan, kan wel een uurtje besteden ergens. Het tegellicht. Vind ik fantastisch. Hoor je buiten of mis ik nooit vandaag wel, maar daar kijk ik straks terug. Uh, nou, ik kijk altijd naar EVE Hinek op zondagochtend. Ik vind ik echt zo'n moment. TV is ook moment, vind ik. Oh, ik kijk de laatste tijd steeds vaker. Vroeger nooit naar de wereld uitdoor. door. Ik kijk vroeg het nooit naar voor stom. Matthijs van Ik vroeger altijd niks. Maar ik vind het zo'n briljant programma geworden. Omdat ze namelijk het lef hebben om de zogenaamde hoge cultuur erin te brengen. En ik vind dat briljant. Dat ze ook gewoon uh, concertpianisten... Gewoon echt de wereld uitdoor, door, topprogramma. Maar ja, wel met een snelheid... Uh waardoor die pianist, laten we zeggen, voor de, voor de liefhebber... Niet, niet helemaal uit de ja, verf kan komen. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Maar dat Kees van Koot, 4,5 minuten boek voor het dat lezen... Dat is Dat ze dat lef hebben. Ja. En ook Alian van Dispas. Dus echt iedereen wereld dat door, is al jarenlang populair. Geloof ik, een jaar of tien of zo. Echt heel lang. Ik, heb, ik keek bijna niet. vond er nee. niks aan. Laatste jaar ongeveer, maar dan kom, kom ik 7 en net even eten halen, wacht, ben ik net klaar dan. Ook weer een moment... Ja. Uh, nieuws, u mis ik vaak. Ik vind ook wat, ja, keek ik vroeger wel. En Pauw Wittman is te laat. Te laat? Ja, te laat. Elf uur moet slapen. Van wie? Nou, ja, van mezelf, want dan heb ik moe. En, en ik wil namelijk nou niet moe zijn. Maar dat zijn de programma's zo. Ja. Nou ja, het geeft, het geeft ongeveer de interesse aan uh, waarin je het zoekt natuurlijk. Dat is leuk, uh, hè? Ja. Ik zeg altijd, je moet allemaal kranten neerleggen voor mensen. En wat pakken ze van nature? Wat vinden ze mooi om te pakken? Maar wat vind jij mooi aan tegenlicht? Oh, dat is een ja, op, op maandagavond, op, op maandagavond Ja, op maandagavond. Ja, daar hebben ze documentaires. Ook net even weer het andere laten zien. Mm. Weet je, het zoeken, dat ze het lef hebben. Ze waren bijvoorbeeld bij... Uh, um, bij, bij Semco. Dat is Ricardo Semler. En die zegt dan aan... Uh, dus dat, die heeft een bedrijf. En in dat bedrijf hoef je namelijk... Je mag komen wanneer je wilt. Ja. Je mag weggaan wanneer je wilt. Je, als, je, het product, als de productie maar goed is. Als de productie maar af ja. is. Nou, dat is natuurlijk briljant. En die man geeft nu, weet je, aan Harvard doseert hij nu. Dus die man is nu echt gewoon een grote managementgoeroe. Terwijl natuurlijk in het begin zou iedereen zeggen, nou, dat slaat nergens op wat die man zegt. En dat vind ik zo mooi. Dat dus je, je krijgt dus dingen te zien bij het tegenlicht... waarvan je denkt van, nou, klopt dit wel, is het wel. Ja, dat klopt wel. En dan gaan ze alweer verder. Dat is, wel, dat is waar. Het, het geeft een andere manier van denken over zaken die we al jaren op een vaste manier invullen. En onze eerste neiging bij dat soort dingen is om te zeggen... moeten we niet aan beginnen, want dat werkt niet. Juist. En dat is zo defensief. Terwijl je, je zou moeten zeggen, wat werkt er wel van? Laten we het eens proberen. Nou, en die... Zou het bij jouw bedrijf kunnen in Alkmaar? Oh, Wij doen dat alleen maar. Wij gamen. Wij, wij Weet je, wij zijn echt... Wij zijn, ik, ik heb namelijk een MBA gedaan op de Erasmus Universiteit. En bij een MBA leer je heel erg goed wat je allemaal moet doen... om uiteindelijk succesvol te worden in het bedrijfsleven. Dus... Ik denk dat moet je dat allemaal doen. Op dit moment heb ik van, je moet het juist niet doen. Want je leert namelijk, je moet een onderscheidend vermogen hebben... maar je leert allemaal hetzelfde. Maar wil je echt onderscheidend vermogen zijn... dan moet je juist dingen zeggen die anders zijn die anderen niet doen. Dus wij weet je, hebben, verzinnen oplossingen, bijvoorbeeld met een applicatie... Hoe die, uh, hoe die beweegt, die de anderen niet doen. Dus je moet juist doen wat de anderen niet doen. Want dat is onderscheidend vermogen. En daardoor heb je van, hé, hey, wat is dat? Dat kan mooi... Nou ja, dat vind ik. Maar ja, er zijn, er zijn natuurlijk ook werkzaamheden die zich in een structuur van een dag moeten afspelen. Uh, gewoon tussen ja, half negen en vijf. Want het is natuurlijk ook niet iedereen gegeven om alsmaar buiten die uh, kaders nou, te ik komen. Zou je, ik zou je één aardig voorbeeld geven. Het nieuwe werk is Hippe. Maar het nieuwe werken bij het maken van creatieve processen werkt niet. Want als jij in Soe zit en ik in Alkmaar. Dan kunnen wij nooit synergie met elkaar creëren. Nee. Dus bij ons is het nieuwe werken bijna niet. Helemaal niet aan de hand, want wij moeten bij elkaar zitten. Je moet met... voortdurend sparen. Voortdurend sparen. Nou, dit vind ik een heel ja. mooi teken van, weet je, hip nieuwe werk. Nee, dat werkt bij sommige processen niet. Maar dat je, wat je net zei, een onwijs een mooi betoog, dat je net probeert te bedenken wat buiten het normale kader ligt. Nu die economische crisis, moeten we dat toch alleen maar denken. ik, alleen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ik wil het hebben over hoe we geld gaan maken, hoe we kunnen groeien, hoe we het beter kunnen doen. Waar moeten we staan in, in, in 2020? En zou ik je iets boeiends vertellen? Nou, ben benieuwd. Schrijf ik? Nou, wat ik ja. zelf boeiend vind, als ik mijn column schrijf over waar moeten we staan in, uh, uh, uh, in 2020 en waar wat de mogelijkheden zijn. Nou, weinig tweets, weinig uh, ver weinig verwijzingen en schrijf je het over. Nou, uh, de regering die bakt er helemaal niks van en het slaat nergens op en uh, ze bezuinigen maar. Dan vinden mensen het mooi. Dus, wat moet je, dus als, je, als je brengt wat de mensen willen... dan heb je dus heel veel luisteraars enzovoorts... en breng je van wat eigenlijk zou moeten, waar moeten we naartoe... Weet je, een visie van de toekomst. Dat vindt het publiek veel minder interessant. En dan moet je dus toch gaan vertellen... niet wat mensen willen, maar wat ze moeten horen. Ja, maar die visie uh, die ontbreekt omdat uh, politici zeker op korte termijn uh, ja. moeten denken. Kijk, televisieprogramma's Klopt. moeten luisteraars uh, genereren vanwege de reclamekijkers natuurlijk. En uh, ja, politici willen herkozen worden. Dus ja, het is langdurig zoeken naar een lange termijnvisie. Dat ja, maar... zal niet gauw gebeuren. Maar accepteer dit niet, daarover. Dit is echt, wat je nu zegt, is echt de, de dood in een pot. Het is echt ja, ja. heel erg. Ja, maar ik kan er niks aan doen dat die mensen ervan uitgaan... we zitten hier maximaal vier jaar, laten we nu scoren, proberen te scoren... en de boel op orde krijgen, want uh, en, en daarna zien we wel verder. Ja, maar daarom, het is een huishoudboek. Maar doordat jij het nu al zegt, <lacht> te hebben mensen: mensen... Oh, dat mag niet, dat mag niet, moet veranderen. Klopt. Ja, dat moet Ja, natuurlijk, uh, uh, laten we al alsjeblieft de invloeden van anderen uh, meelaten wegen... En, en denkhoofden gebruiken voor een uh, verdere toekomst ja. dan uh, morgen. En overmorgen. Maar Wat goed, moeten we doen nu? Een schaatsen. De 500 meter.